Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaat supergevaarlijke MDMA rond. In ons land zijn meerdere plekken waar je drugs kan inleveren en laten testen... om te checken of het wel goed spul is. Op twee locaties is deze maand erg gevaarlijke MDMA gevonden... vertelt deze onderzoeker van het Trimbos. De afgelopen paar weken hebben we twee vloeistoffen aangetroffen waarin pure MDMA zat. De kleur daarvan was oranje tot lichtbruin... En de concentratie is zodanig hoog dat het levensgevaarlijk is als je het gebruikt. MDMA is de werkzame stof in ecstasy en komt normaal in poedervorm voor. Als je te veel van het spul gebruikt kun je oververhit raken. Er kunnen ook problemen ontstaan met je lever, nieren of hart. Het spul dat nu is gevonden was zo sterk dat je als je maar een beetje gebruikt al serieuze gezondheidsproblemen kan krijgen. Willem Holleder blijft levenslang in de gevangenis zitten. Dat is net in hoger beroep bepaald. Mijn collega Remco Andringa stond op waar Holleder volgens de rechters allemaal schuldig aan is. Zes uh, aanslagen tussen 2002 en 2006 op uh, ja, bekende namen uit de misdaadhistorie zoals uh, John Mierenmet, Cor van Hout, Willem Enstra. En dat gebeurde allemaal in opdracht van Holleder, stelt nu ook het gerechtshof vast. Hij heeft die moorden zelf toegegeven tegenover zijn zussen Astrid en Sonja, vaak tijdens dreigementen. Uh, zo zei hij tegen Sonja dat, hij, uh, dat het met haar uh, net zo geregeld zou worden als met Willem Enstra, oftewel ook haar zou hij vermoorden. Holleder is het trouwens niet eens met de uitspraak en gaat in cassatie. Dat is zijn laatste mogelijkheid. De rechters gaan dan kijken of er bijvoorbeeld fouten zijn gemaakt tijdens de rechtszaak. De duurste parkeergarage van Europa vind je in Amsterdam, wel op de Zuidas. Wie zijn auto daar parkeert betaalt voor één dag... 80 euro. Jezus Maria mag alleen maar, damn sister. Ja, dat is een flink bedrag. Dan zou je verwachten dat je auto veilig staat, maar dat valt vies tegen. Er is twee keer een auto van mij gestolen hier uit de garage. We deden een borreltje naar werk en uh, ze kwam terug en een uh, ruitje ingeslagen, tas eruit. Precies de plek waar mijn laptop was, was uh, de ruit ingeslagen, laptop meegenomen, spullen lagen gewoon. Uh, Buiten de auto. Op Google Maps krijgt de parkeergarage dan ook maar 2,7 sterren. De garage zegt wat te gaan doen aan de veiligheid. Het weer. De buien van vanochtend trekken naar het noorden weg. Vanmiddag kan het alsnog flink gaan regenen. KNMI waarschuwt ook alvast voor onweersbuien. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de ring A10 staat Fiede tussen de Afrit Watergraafsmeer en knalpunt de Nieuwe Meer. 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Amstelveen over de A9. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken. En nu ga ik...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 En uh, Pim is nog steeds op vakantie, dus uh, Henry, mijn, uh, mijn echtgenoot, is weer mee. Ja, zit lekker in Zweden, dus... Uh, in Zweden? Ja. Yeah. Uh, we bellen uh, Dolly niet, want Dolly had geen nieuws. Dus, uh, Dat missen we dan wel. Ja, Dolly missen we altijd. Geen nieuws? En dan al die dronken mensen met een New jaarsborrel dan? Ja. Yeah. <laughs> Dat is geen nieuws, hè, in Zandvoort? <laughs> nee. nee. <laughs> Oké, okay, eh, vandaag, eh, vanwege de LP van de dag, eh, zijn we een beetje in de 60 jaren muziek beland. Dus nu beginnen we maar met Melanie, Beautiful People. Beautiful people, you live in the same world as I do.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 Baby, laugh at me. of me Maybe I'll take care of you Beautiful people You look like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 Maandag 27 juni heb ik met Play It Loud aandacht voor mentale problemen en zal ik twee uur lang nummers gaan draaien die onder andere over depressies, bipolaire stoornissen en verslavingen gaan. Helaas komen deze problemen vaak voor onder rockmuzikanten en zijn vele grote artiesten door zelfmoord niet meer onder ons. Denk aan onder andere Chris Cornell van Soundgarden, Chester Bennington van Linkin Park en natuurlijk niet te vergeten Kurt Cobain van Nirvana. Het is een trieste realiteit die ik graag komende maandag onder de aandacht ging. Vaste tijd, vaste zender.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 Dabanveen you look so cold tonight, your lips feel like winter, your skin has turned to white, your skin has turned to white, my lady Dabanve.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 maandag met uh, Roy naar, um, naar iemand toe die heel veel over strandwallen wist. In... Strandwallen. Strandwallen, ja. En okay. strandvlaktes. Wat wij hier hebben bij uh, Vogels En wij staan, dat heeft hij ook uitgelegd, wij staan op Jongduin. En de strandwallen die zijn echt van 10.000 tot 5.000 jaar voor Christus uh, ontstaan. Ja, en wat, uh, wat, wat voor impact heeft dat? Uh, wat, wat voor impact? Dat het uh, eigenlijk cultureel erfgoed is. En uh, dat de gemeente daar niet, de provincie daar niet zomaar aan mag komen. Oh, daar dus de stal mag niet weg? Nee. Je paardenstal. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Dus vandaar. Maar goed, ik, uh, ik had nog een, een nieuwtje uit het krant gehaald. En het blijkt toch wel dat er veel te veel auto's op de stranden rijden. Nadat het reddingsteam zeehonden uit Valsen uh, werd opgeroepen vanwege een zeehond op het noordelijk deel van het strand, heeft er een ongeluk plaatsgevonden op het strand. De bestuurder van de pick-up reed per ongeluk over een badgast, die daardoor zwaar gewond raakte. Je, je kan die zeehonden, er is een zeehondenprotocol, hè? Nou, ja, ja, ja, ja. Daar hebben we net al eens een keer eerder opgevonden. Misschien dat ik die wel weer eens een keer vraag, die IEP. Om om het, om er mee om hoe Om te gaan, gaan met, uh, met zeehonden op het strand. Die komen eigenlijk alleen maar om uit te rusten. Dan gaan ze weer terug en dan. Uh, meestal is er helemaal niks aan de hand. Dus hoef je helemaal geen zeehondenwacht op te halen. Maar ik denk gewoon ook: je ziet constant politie. Uh, tegenwoordig uh, de, uh, de BHV, nee, de, de, hoe heet het? Die gast, handhaving rijdt oh ja, over, het, uh, over het strand. Eigenlijk rijden er gewoon veel te veel auto's over het strand. En je ziet het, er wordt gewoon over, een, over iemand heen ge... Ja, maar het verhaal was dat hij... Die, die, die zat achter de auto, dus je man in de auto kon het nooit zien. Ja, die ging ja. gewoon voor die auto zitten. Ja. Dan nog moet je kijken, want je bent op een strand... Je weet dat daar mensen liggen. Ja, ja, ja. Dus. Maar hoe is het met het mensen? Leeft hij nog? Geen idee. Daar de vrouw van 69 reden. werd overreden en raakte bekneld onder het uh, voertuig. De hulpdienst drukt groot uit met gebulderende kracht en een lier van de brandweer is het voertuig omhoog getakeld en de vrouw bevrijd. Het slachtoffer is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Dus ik weet het niet, staat er niet bij. Oké. Okay. Doe weer muziekje. Doe maar een muziekje. De Beach Boys, God Only Knows.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 Flowers in the rain, en er komt nu Sandy Shaw. Think sometimes about me. Ja, dan uh, gaan we natuurlijk nu wat uh, cabaret doen. Want ja, wij missen natuurlijk wel Dolly. Ja. Dus dan uh, doen we even tot hier en uh, Herman Vinkers. Ze willen huis wel groener worden, maar dan moet er wel eerst nog eventjes nog meer staal worden gemaakt. En dan gaat daar gewoon nooit iets veranderen. Het blijft maar doorgaan en doorgaan. De lucht was goor, je handen zwart. Je adem kort, een bonkend hart. Dat boeide niet. Dat was maar zo, dat hoorde bij de regio Veel vaker moe en ademnood En af en toe ging iemand dood Maar niet door die fabriek of zo Zo ging dat in die regio hey Regio Maar nog altijd komt. Je kind vies thuis en zelfs je bed ligt vol met graarhuis. Zwaar vol dampen, vol grafiet. Maar die fabriek, die is het niet. En elk graboot wordt steeds meer licht, maar bewijs, dat is er echt. Legio. Yo, tata Het gaat over die sneerlacht Tata die in deze regio om wat vuil in de grond in de lucht pompt. En nu hemmel... In paradisum de ducante angeli, in tuo adferentum so hoccipiate si matiere. He perducante incivitatem sahangtam in santam, Jerusalem. Zong ik een keer in de woonkamer. Waarop mevrouw vroeg, wat zing je hier nou eigenlijk? Ik zei: nou, Wat ik hier letterlijk zing... is mogen de engelen u geleiden naar het paradijs... en de martelaren u ontvangen bij uw komst. <lacht> hmm. Nou, zei mevrouw, wat een tekst. Ik zeg, wat bedoel je nou, wat een tekst? Nou, zegt ze, mogen de martelaren nu al... is dat verschrikkelijk. Kom je in de hemel, ja, staan de martelaren al klaar. Ja, nou en, is toch prachtig? Helemaal niet prachtig, zegt ze. Dan word je weer gemarteld. Nee, een martelaar is niet iemand die martelt. Een martelaar is iemand die gemarteld wordt. Ach, tuurlijk niet, zei ze. Een gijzelaar is toch ook niet iemand die gegijzeld wordt. Maar iemand die gijzelt... Ik wel: nee, dat is een gijzelnemer. Een gijzelaar is iemand die gegijzeld wordt. Zij is ze, natuurlijk niet, ik zeg tuurlijk wel. Zij is ze, natuurlijk niet, ik tuurlijk wel. Nou, om te kijken, hè, wie van ons tweede gelijkaart... hebben we de dikke vandalen erbij gepakt. En waar blijkt... Ja, maar je houdt het niet voor mogelijk, maar zowel martelaar als gijzelaar kunnen de beide tegenovergestelde betekenissen hebben. Nou, toen dacht ik, nu spreek ik geen Nederlands meer. <lacht> wat heb je daarna aan die Nederlandse taal als een woord niet alleen van alles kan betekenen, maar zelfs ook het tegenovergestelde kan betekenen? Ja, martelaar, gijzelaar. Dan heb ik misschien al die tijd ook wel een compleet verkeerd beeld gehad van. Ik noem maar wat, een kietelaar. <lacht> Nou, zei mevrouw, dat zou nog wel eens heel goed kunnen. <lacht> ik zei, ja, dat denk ik ook. Dat een kietelaar dus helemaal niet iets is dat gekieteld wordt... maar dat zelf iets anders kietelt. Ja, zessen, ze, maar dat is toch ook zo? Pardon? Ja, zessen, ze, dat is ook zo. Want de kietelaar kietelt mij geregeld. Op die manier, ja, zei ik, ja, maar hij wordt ook wel eens gekieteld. Kan ik me zo 1, 2, 3 niet herinneren, zei ik. Ik heb het wat verder in die dikke vandalen gebladerd. En wat blijkt, dit soort rare dingen vind je in onze Nederlandse taal te onpas en te pas. Maar dan in een willekeurige volgorde. Dat komt als een uitdrukking maar lang genoeg verkeerd gebruikt wordt... komt hij vanzelf in de dikke vandalen terecht. Dat vind ik zo'n raar systeem. Als je iets maar lang genoeg verkeerd zegt, komt hij in de dikke vandalen terecht. Vooral wanneer een bekende Nederlander dat doet. Johan Cruijff is een bekende valspotter. Valspot is er altijd al geweest in diverse vormen. Als Johan Cruijff niet nu had geleefd, maar 2000 jaar eerder... dan was Johan Cruijff geen bekende voetballer geweest... maar een bekende gladiator... Dan was Johan Kruif als gladiator de arena ingelopen. en had Johan geroepen. Hun, wie sterven gaan groeten u. <lacht> Hun, wie sterven gaan groeten u. En hadden we nu op de gymnasium heel andere citatenboekjes gehad. Dus de ontwikkeling van taal is een kwestie van reactie-actie. Maar ook weer in een willekeurige volgorde. Die is heel belangrijk, die willekeurige volgorde. In de Tweede Kamer hoor je de Nederlandse taal op haar willekeurigst. Meneer de voorzitter, het is alles behalve onjuist... dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Kunt u daar herhalen? Beroemd de oppositie en wederom klinkt het... het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb... dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Maar je kunt zeggen van Balken en wat je wil... maar hij staat voor wat hij beter niet had kunnen zeggen. <lacht> en het erge vind ik dat het allemaal in onze dikke verdalen terechtkomt. Dat vind ik zo jammer. Kijk er maar eens in. Je vindt dit soort gekke dingen te keur en te kust. <lacht> ja, te keur en te kust. Je moest er wel even in de juiste volgorde worden. Ze. Moet u wel doen. Want ze zeggen wel van mij altijd dat ik dingen omdraai... maar dat is helemaal niet zo. Nee, ik heb nog nooit in mijn programma's iets omgedraaid... Ik draai alleen maar rare dingen in de taal terug. Ja, maar omdraaien op zich, Ja, dat is geen kunst. Dat kan iedereen wel. Omdraaien wel alles kunt je. Als je omdraaien wel alles kunt je omdraait... dan krijg je je kunt alles wel omdraaien. Ook weer die volgorde. Ziet u hoe ontzettend belangrijk dat is? Kunt u mij nou volgen eigenlijk? Ik heb niet echt de indruk, weet u dat? Maar dat geeft niks van, maar ik kan mezelf ook aan bevolgen. Ik kan mezelf aan bevolgen. Daarom geldt voor mij ook schrijven is twijfelen. Ja, voor mij geldt schrijven is twijfelen. Je hebt schrijvers voor wie het niet geldt. Ik sprak een keer Harry Mulisch. En Harry Mulisch zei tegen mij, weet u, soms heb ik een zin geschreven. En als ik die zin teruglees, dan denk ik, nee, dit heb ik niet geschreven. Dit heeft God geschreven. Ik vroeg hem, hoe weet u nou zo zeker dat u er niet hebt geschreven, maar God? En toen zei hij, ik schrijf beter. Maar voor alle andere schrijvers geldt, schrijven is twijfelen. Soms wordt het met de Nederlandse taal gegogeld op een manier waarvan ik zeg... ja, maar dat vind ik dan toch geloof ik wel weer grappig. Zo zei mijn vrouw laatst tegen mij, Herman... Je moet een zekere elke scholten terugbellen. Ik zeg, welke scholten? O, oh, maakt niet uit, zei ze. Hoe bedoel je, dat maakt niet uit. Dus elke scholten is goed. Elke scholten, zei ze, is helemaal goed. Niks meer aan doen. Dat vind ik wel een leuk gegolgen met de taal. Maar meestal wordt er vreselijk met de taal gegogeld. Kijk maar eens in de dikke vandalen, je schrik je. Echt een ongeluk. Zo zie je in de dikke vandalen zonder blikken of blozen staan... Dat is echt schandalig, maar staat er echt... Eén kind, twee kinderen en twee eieren. Maar het is eigenlijk twee kinderen, twee eieren. Zoals het in elke verzoenlijke Nederlandse streektaal van Noord-Groningen tot in Zuid-Limburg nog steeds zo is. Maar een van de jongste en hardnekkigste dialecten van Nederland, het algemeen beschaafde Nederlands, heeft dat tot een dubbel meervoud weten te goochelen. Kinder-un -en, en eieren. Nou, en kinderen, dat gaat er nog wel, vind ik. Maar kids. Ik heb een probleem met kids. En ik weet dat dat ligt echt aan mij. Want je het allemaal. Dus u vindt het waarschijnlijk allemaal schattig. Maar ik heb een probleem met kids. Als men tegen mij zegt. Je komt vanmiddag even aan met de kinderen. Dan denk ik. Nou oh, gezellig. Zeg maar we komen even langs met de kinderen. Dan denk ik. Nou nee, ja, man. Maar zeg maar we komen langs met de kids. Dan word ik bang. En waarom worden we nog bang? Het zijn dezelfde lieve kinderen, dus het is gewoon een kwestie van taal. We, we hebben een bevriend stelder, heeft maar liefst vijf kids. Doring. Papa heeft ze onlangs laten helpen, want hij vond meer dan vijf kids een te groot gezin. Terwijl ik één vrouw vaak al een te groot gezin vind. Ja, dat was uh, Jefferson Airplane, White Rabbit van uh, Woodstock. En Jimi Hendrix, Little Wing, ook uh, live van Woodstock. En er komt nu Dave Davis, Dead of a Clown. Ja, Dave Davis een van de broertjes die in de Kings zaten. En dan komen we dus nu de Kings, een heel oud nummer, till the end of the day, baby I feel good from the moment I arrived. Ik had nog een nieuwtje. Vorige week is natuurlijk de nieuwjaarsreceptie geweest. En uh, daar heeft uh, David Molenburg natuurlijk een bezielende mooie nieuwjaarsboodschap uh, uitgesproken. Over uh, corona, Oekraïne, de verkiezingen, Formule 1. Maar ook over uh, de recente rapport de, van de provincie Noord-Holland. Wat voor rapport? Van, een, prof, een rapport van de provincie Noord-Holland. Okay. dat uitwijst dat de recreatie en toerisme de komende 35 jaar met 34 procent zullen groeien. Oh, <laughs> zo. <laughs> ja, dat is best veel. Dat heeft grote consequenties voor Zandvoort. We faciliteren dat graag. Maar ik doe een dringend beroep op met name de Rijksoverheid... Behandel ons niet langer als een gewone kleine gemeente. Als de badplaats voor de metropool, regio Amsterdam en gastheer van de Dutch Grand Prix zijn we niet gewoon, maar buitengewoon. Het landelijke en regionale belang van Zandvoort rechtvaardigt... dat er meer aandacht en geld komt. Al dus de geestdriftige Molenburg... die instemmende reacties kreeg van de om omstanders. Oké, okay, maar er was toch, die, die man is toch pas geweest van de Provinciale Staten? Noord-Holland? Ja. Nou, okay. Maar dan komt geld er van... Van de Rijk moet dat komen. Dan kunnen we twee Formule 1's te organiseren. Nou ja, ja, ja, in ieder geval... Ja. we moeten wel... als er 34% meer toerisme komt... dat is veel hoor. Kunnen we misschien de TT van Assen... overnemen? Kunnen we eigenlijk motorrijders hier krijgen? Motorracers. Uh, ja. Rossi was er vorige keer, hè? Maar met, zijn ja, met, auto, zijn auto. met zijn autootje. Die ja, ja. had een paar wielen erbij gekregen. Ja, ja, ja, ja, voor, ja voor stabiliteit. <laughs> <laughs> dus, uh, nee... Uh, goed, we kunnen nog meer dingen... Die Spartaan race vond ik ook... Ja, die was zettend leuk. leuk. Ja, ja, ja, ja, dat moeten we... En ja. kunnen we ook Daniel laten meedoen, hè? Ja. Voor kindjes doen we ook mee. Ja. Ja, ja, vanaf vier jaar. Zetten we zo'n Spartaans he helmpje op? Zo'n Viking vikingheppelpje? Ja, ja, en we geven er een zwaardje. Een zwaardje? Oh, moet je ja, dus kijken. Zo, en zo'n... <laughs> geven we er mee, kan ze die anderen allemaal laten tackelen. Ja, nog eventjes. <laughs> <laughs> Oké, okay, dan nu de Loving Spoonful Daydream.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 If I ever lose my mouth, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouth, oh, if I won't. find me I ask the faithful light Oh, did it take long to find me And are you gonna stay the night, night I'm being followed by a moon shadow Moon shadow Moon shadow leaping and hopping on a Moon shadow Moon shadow Moon shadow Dat was dus uh, Cat Stevens, uh, Moonshadow. En nu Neil Christian, dat is nice. het nieuws toe en uh, we zien u straks graag terug aan de andere kant. Ja, tot het nieuws. De uh, monkeys, a little bit me, a little bit you.